Emberbrandsen met het NOS-journaal. Op de Middellandse Zee zijn tientallen vluchtelingen verdronken... toen hun boot in de straat van Sicilië omsloeg. Een grote groep vluchtelingen probeerde gisterochtend vanuit Libië... met drie rubberboten over te steken naar Italië. Eén daarvan, met zo'n 120 migranten aan boord, is omgeslagen en gezonken. Het aantal slachtoffers is onduidelijk. De Italiaanse autoriteiten denken dat er zo'n 35 doden zijn... Ongeveer 80 overlevenden zijn naar de Siciliaanse havenstad Augusta gebracht. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit op de A58 bij Hoeven af, zodat de familie van een verkeersdode er een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar sint willebroort doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Turkse gevechtsvliegtuigen zijn naar de grens met Syrië gestuurd... om nieuwe aanvallen van IS daar te voorkomen. Het is een reactie op beschittingen van vanmiddag. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven en raakten twee militairen gewond. De Turkse F-16 zullen in het gebied vooral verkenningsvluchten uitvoeren. In het Turks-Syrische grensgebied is het geweld sterk toegenomen... na de aanslag van maandag met 32 doden in de Turkse stad Suruç. Turkije gaat ervan uit dat IS achter de aanval zat.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 You're there at home Hello Just me to hear Hello, my friend. Hello, it's good to me so. It's good. When I hear you say Hello Dat geldt dan uh, ja, eigenlijk meer voor mij, zeg maar. Willem Bruis, hij is er weer. In een hele volle studio. Ik zie allemaal mensen hier lopen en eentje zwaar. Ja, ja, ja, ja, ja. Je luistert naar uh, Tussen Eben Vloed. Het Easy Listening programma van uh, ZFM. Ik uh, wil uh, van deze gelegenheid gelijk even gebruik maken om... Uh, ja, moet ik, dan moet ik even de jongens even aankijken. Of het nou wel of niet de grondlegger is. Voor, uh, ja, Charles Duif. Hij is, uh, hij is jaren vandaag en... Uh, nou, hij zit waarschijnlijk nu aan een heel groot stuk taart. Wij niet, hè? Hey, een, beetje jammer. een beetje jammer, hoor ik net. Een beetje jammer. Beetje jammer. Beetje jammer. <laughs> nou, goed, dan maakt jou uit. Zo, uh, hele fijne verjaardag. En uh, volgende week dan zit jij zelf weer. En dan maak je er weer een mooi feest van. Uh, deze twee uur neem ik voor jou over. En met, uh, met alle plezier natuurlijk. En het volgende nummer is voor jou. Als je eens een keer heimwee hebt, dan denk je hier maar aan. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen in mezelf te droom. Naar de kust, Maggie McNeil en uh, ja, wie wil er nou niet natuurlijk? Ja, ik wel natuurlijk, maar het scheelt wel. Ik woon er al. Heerlijk. Je luistert naar Zierwem tussen app en vloed. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker.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 Groot, met de avond schitterend nummer. En uh, ja, inderdaad, die stond in de top 2000. Dat kan ook niet anders. Dat geldt trouwens ook voor dit nummer. Chris de Burg The en Heart. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the windowpane. And fill the castle keep.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 In de Hart van Christen Burg daar behoeft verder ook helemaal geen, uh, geen uitleg. Het is gewoon een uh, verschrikkelijk mooi nummer. Je luistert na tussen vloed. En deze gaat naar uh, de jarige Job. in het dorp. Bloemendaal geloof ik. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een, kerk, een kar met paard. Een slagerij. je van der Ven. Een kroeg. Een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Maar het is waar ik geboren ben.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 Zag staan. Ik was een kind. Hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Wim Zonneveld. Wordt veel te weinig gedraaid. Veel te weinig. Maar dat geeft niet. Wij draaien hem wel. En zie je hem houdt ervan What if you said goodbye? Tell me, would you care, would you even blink? Because my money is gone and I don't belong. I'd be afraid of the dark if I lost my spark. I've blamed, I've blamed everyone but me, yeah. And this time... I could finally see. I'll accept the code heading in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I always said it could go, I always said it could be. And I kinda know what's gonna happen to me. I've got pain in the morning. Train time is done. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash a campaign in the morning. Saved all the things I had I blame the other man in me Will and the People met uh, Train. Heel apart nummer, en ik ben blij dat ik hem uh, gewoon kan draaien, want uh, dan horen jullie hem ook eens: ze vragen ze mij van God willem: uh, heb je ook iets wat je in, in dialect uh, kunt laten horen of zo? En dan zeg ik van dialect, hoezo? En weet je, ik heb er één. Ron November. Het was 12 uur. Fenlo, het wordt niet hem naar jong Toen iemand zei, Hey, loop is mij, het is hier nog niet gedaan. Ik kijk al aan en ik schrok ervan, ik ga je horen niet gezien. Je oog nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze nu. Begin. op het kerkplein in november zag ik over voor de eerste keer de wind in weide droog en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in hand en ik docht loeat doen, loeat doen. Onderweg heb ik mij zelf verteld, t was niet meer als een blaad dat veld. Een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat lief, dat was zo gezicht. Vandaag de, de zon en s nachts de maan. Ik was ooit geen niet weerstand. Ik doe meer aan Oda aan mezelf. Ik doe dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou? Een mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En s'nachts in bed slop ik net, komt de geen. Op een ik Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal. En ik doe hem als staan, hij iets zacht, als doos, als vak. En ik draai mee om En in de wereld, weer ik weer. En droom, mijn mooiste zin. ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit. Zin. Het drieven langzaam door een Het tot een puntje aan de horizon, om hen een oceaan zo groot. Ik heb alles over het bootje goed, ten haven Nergens vol. En wel hocht hij hem naar hoesten om. Hij keek me aan en ik keek hem aan. Van Kigo's Heer nou stond. Ik pego hand en ik lachte want hoe o gezicht en hoe en na en hoe hij keek, al hoor toen de zon. Aan den hemel kwam. Provenair ze met november. Een van de weinige bellers die ze hebben gemaakt. Maar er komen er nog wel een paar. Alleen in deze twee uur red ik dat niet. Waar ik uh, wel aan kom, dat is uh, dat voor uh, de jaren van vandaag. Charles Duif. Een oude duif verliest wel zijn veren, maar niet te strijken. Dus deze is voor jou. Shadows around Charles, deze was voor jou. Met uh, heel veel genoegen gedraaid. En uh, de volgende keer dan, uh, dan draai je maar weer een, een nummer van mij of zo. Uh, dan moet je maar eens even kijken. Ik heb uh, nog een uh, nummer klaarstaan. Dat uh, is een verzoek. En het is uh, van een, uh, ja, wat is het? Een gothic band, een metal band. Uh, ik weet het niet. Misschien wel een koper band. Ik weet niet precies wat het is, maar uh, het is wel mooi. pleasant dreams Your voice has chased away Evidence met uh, My Immortal. Schitterend nummer. We hou van dat soort nummers en uh, het past ook wel een beetje in dit programma. Dat geldt trouwens ook voor het nummer uh, van de Eagles. En uh, als dat geweest is, dan uh, zal ik een nummer laten horen... die je eigenlijk nog nooit op de radio hebt gehoord. Tenzij jij naar gaat zoeken natuurlijk. en nu Don Henley, The New York Minute. voor de insiders en outsiders. Iedereen die weet het eigenlijk wel, hè? Don Henley, zanger van uh, de Eagles, onder meer. nog hij heeft solo-projecten zat gedaan. Uh, net als Joe Walsh, ook van de Eagles. Die weet, er, die weet er ook alles van. Ik heb een uh, nummer klaarstaan. Uh, dat is gewoon eens een lekker luisternummer. Moet gewoon eens even naar luisteren. En, uh, ze vragen willen ze mij van... God, wie ben je eigenlijk? En dan kan ik allemaal wel gaan vertellen. Maar dat is helemaal niet interessant. Dus ik denk... Uh, ik laat het gewoon maar eventjes... Uh. Eventjes horen, denk ik. Horen, ja, met een accent. Hoezo? Je luistert naar Tussenhebbenvloed. Mijn naam is Willem Bruist. En, uh, fijn dat je er bent en je luistert maar gezellig mee.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 played by the Forever Young en uh, dat is van Alfa, Vil, schitterende nummer. Ik heb een nummer van uh, Bert Middler. je dus zegt Bert Middler, Willem, jij Bert Middler. Ja. Sommige nummers draai ik absoluut omdat ze gewoon geweldig mooi zijn. Oh, cat mountains white. From a distance the ocean meets The this Onderbreken voor het journaal van 11 uur. Het gaat er weer snel, de eerste uur is weer om. Je luistert naar Tussen App en Vloed bij Zierwem. Jouw Geluid van Zandvoort, mijn naam is Willem Bruist. Tot zover het ritme van Zierwem. Via de kabel op 104.5